5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Rick Grashof, partijvoorzitter van GroenLinks. Opnieuw Fransman gesneuveld in Mali. En Boko Haram voelt niets voor vrede. De leden van GroenLinks hebben op hun congres in Utrecht... Rick Grashof gekozen tot partijvoorzitter. Hij won in twee rondes van de andere twee kandidaten... Lot van Hooidonk en Pieter Kos...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 Het land is thuishaven van veel grote bedrijven... en werkgevers hebben met een campagne van 6 miljoen euro... geprobeerd Zwitsers te overtuigen om nee te stemmen. Volgens hen gaat het voorstel ten koste van banen. De radicaal-islamitische groepering Boko Haram... weigert mee te doen aan vredesbesprekingen met de regering van Nigeria. Dat heeft de leider van het terroristische netwerk gezegd in een video. Boko Haram viel vandaag een militaire basis aan... waarbij zeker 20 mensen om het leven kwamen... Met die aanval wil de groepering benadrukken dat Nigeria onder vuur ligt... totdat het land onder islamitische wetgeving valt. Die strijd begon in 2009 en kostte tot nu toe aan zeker 3000 mensen het leven. De Britse koningin Elisabeth ligt in het ziekenhuis. Ze is opgenomen met symptomen van buikgriep. De regering benadrukt dat de opname uit voorzorg is. De 86-jarige koningin ligt in het King Edward VII ziekenhuis in het centrum van Londen. Al haar afspraken van komende week zijn geschrapt... De laatste keer dat koningin Elisabeth in het ziekenhuis werd opgenomen was tien jaar geleden. De verwachting is dat ze een paar dagen moet blijven. De Dragon capsule van het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX is met een dag vertraging alsnog veilig aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De vlucht was uitgelopen doordat de stuurraketten van de capsule onderweg haperden. Kort na de lancering vrijdag bleek dat drie van de vier raketten niet opstarten. Na een paar spannende uurtjes wist de vluchtleiding in Californië... alsnog genoeg stuwkracht te krijgen om de capsule richting het ISS te sturen. Aan boord is een lading van ruim een ton, onder meer voedselreserveonderdelen. reserveonderdelen en toebehoren voor ruimte-experimenten. In de Eredivisie heeft RKC voor een verrassing gezorgd... door op eigen veld te winnen van AZ. In Waalwijk werd er 2-1. Dat was de eerste overwinning van RKC dit jaar. Feyenoord won in Nijmegen met 3-0 van NEC en Roda JC versloeg op eigen veld FC Groningen met 4-1. De wedstrijd Aro Den haag Herakles is nog aan de gang. Het weer op de meeste plaatsen wolkenvelden, maar op sommige plaatsen ook veel zon. Het is 5 tot 7 graden. Vanavond en vannacht steeds meer opklaringen en temperaturen tot min 2. Morgen overdag veel zon en maximaal tussen 7 en 11 graden. Ook dinsdag veel zon en dan plaatselijk 15 graden.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 0-0 nog altijd, maar een hele beste kans voor de ploeg uit Albelo gezien. Een dubbele 1-2 ging eraan vooraf, waarbij een centrale verdediger Koenders de hoofdrol speelde. Dat is geen droepende machine, maakte er maar 4. in zijn hele carrière. En dus ook deze niet, want nadat hij de bal uiteindelijk terugkreeg van Castellon... en in het strafselgebied ogen oog kwam te staan met Coutinho... schoot hij de bal heel hard tegen de hand van de keeper op. En dat was wel een beste kant voor Herikles. 0-0 nog altijd in Den Haag. Verder dit uur rond kwart voor zes de ontknoping. Elko Sint-Nicolaas gaat als leider het laatste onderdeel de duizend meter in... op de zevenkant bij de EK Indoor in Jeutenborg. We houden ook op de hoogte van de stand bij de Engelse topper. Tottenham tegen Arsenal, vijf minuten aan het spelen, 0-0. We kijken veel terug op wedstrijden. Bijvoorbeeld Roda Groningen, 4-1 naam die we even hebben moeten missen in Nederland. Hij is er weer. 1-0 de Moesje. 1-1 Texera, overigens. 2-1 Hupperts. 3-1 weer de Moesje. En Malky die scoort altijd 4-1 dus voor Roda. Belangrijke overwinning. En ook mooi om Frank de Moesje weer op de Nederlandse velden te zien. Jan Groeks praat met hem, de maker van de twee goals vanmiddag. Frank de Moesje. Hoe prettig is het voor jou als spits om weer eens twee doelpunten te maken in de wedstrijd? Natuurlijk is het altijd lekker. En, uh, ja, zeker ook omdat je drie punten pakt. Kijk, anders als je 3-2 verliest, uh, twee goals natuurlijk uh, niet veel waard. En uh, nu wel. En, uh, ja, het is altijd lekker voor een spits natuurlijk. En, uh, maar ik ben uh, vooral blij, uh, zeker, dat we echt gewonnen Want het was echt heel hard nodig. En, uh, je ziet natuurlijk de stand en uh, iedereen dichtbij komen. En, ja, dan moet je zelf ook een keer winnen. Ik bedoel, je hebt een goede reeks neergezet. En uh, ja, dan moet je zelf... Uh, de rest blijven ook maar winnen, dus... Het staat heel dicht bij elkaar. Even dat eerste doelpunt. Was even knipperen met mijn ogen en een lag erin. ja. Ja, als je bij uh, Roda in het stadion komt, dan uh, moet, je, moet je bij de eerste minuut moet je erbij zijn. Geen Malky dit keer, maar jij? Ja, precies. ja maar ja, gelukkig uh, maakt niet vrij wie je maakt. Als je de eerste minuut een doelpunt maakt, is het ook lekker uh, goede opsteken. En, uh, ja, zei gewoon een beetje op uh, ja, een, beetje een rare vreemde manier op 1-1. En daarna vond ik, uh, vond ik Groningen ietsjes beter eigenlijk. En wij komen eigenlijk een beetje uit niets, helemaal op 2-1. En daarna vind ik dat wij uh, gewoon beter waren. Ja. Ik vroeg je van hoe lekker is het als spits om twee doelpunten te maken. Hoe lekker is het ook weer dan om in de Nederlandse competitie te spelen? Want je bent gehuurd van Bournemouth. Dan had je het absoluut niet naar je zin. En dan helpt het wel als je ook hier scoort. Ja, natuurlijk. Uh, ja. Je wil natuurlijk, uh, natuurlijk supporters van Roda en uh, de club uh, bewijzen. Uh, ja, ze hebben hun best gedaan om mij terug te halen. En dan uh, wil je wat terug doen. En, uh, ik ben gewoon heel erg blij dat ik weer terug ben in Nederland uh, met voetbal. En uh, ja, kijk, in Engeland weet iedereen onderhand wel. Dat is uh, geen succes. Maar uh, ja, daar sta ik niet te lang bij stil meer. Ik ben nou lekker hier in Nederland. Uh, geniet ervan. Uh, en ja. Uh, yeah. Slashed and torn. David Bowie in 1982 en under pressure. Bas tegen Leuger bij Adel Den Haag tegen de Herakles. Hoe lang nog tot de rust? Een paar minuutjes. Saai is niet. Want uh, aan beide kanten had hij kunnen vallen in de afgelopen minuten. Eerst kreeg Den Haag twee beste kansen. Van Duinen na een slim overstapje op de rand van het strafopgebied kon schieten. Net als nu trouwens. Maar dat doet in de handen van doelman Pas weer vanaf een meter of twintig. Die kans die hij naast schoot van een paar minuten geleden. Handig overstapje op de rand van het strafopgebied van Sherry. En volgens komt de bal in zijn loop mee. Maar Rienstra ligt eigenlijk nog net genoeg in de weg. Om te voorkomen dat hij lekker kan schieten. En De bal gaat er uiteindelijk naast. Bos was boos, de trainer Peter Bos. Omdat er eigenlijk voorafgaand slecht verdedigd werd. Dat was niet voor het eerst. Even later uit een hoekschop krijgt Ado een beste kopkans voor Beugelsdijk. Die zich dan altijd wel wil laten zien. Maar zijn kopbal ging een metertje naast. En aan de andere kant een hoekschop voor Herakles. Met een variant waarbij Hado Den Haag niemand op rekende. Namelijk de bal die niet voor het doel kwam hoog. Maar eigenlijk laag op de punt van het strafdopbied werd gespeeld. Daar kwam Duarte inlopen. Die de bal werkelijk loeihard op het doel. En daar was een goede redding nodig voor Coutinho. Zo gebeurt er eigenlijk wel genoeg. Is uh, denk ik Ado, als je de kansen naast uh, elkaar zet, nog wel ietsje de bovenliggende partij? Dan hebben we het over, laten we zeggen, 5 om 3. Dat zijn dan ongeveer de verhoudingen? Maar scoren, dat deden ze allemaal nog niet. Een ingooi voor Herkules nu bal vanaf de rechterkant terug van Schenkenveld naar de keeper. Die moet zijn strafhopprobied uitlopen. Als de rechtervleugel rechtervleugelverdediger, nu onder druk. Van Meijers de bal de andere kant op trappen. Die bal komt op het hoofd van Vormgoor. Die speelt bij Ado Den Haag. Dan komt hij wel toffer voor de voeten van Schenkenveld. Die krijgt nog een duwtje mee van Vicento. Maar blijft uiteindelijk in balbezit. Casteljong combineert met Duarte. Die de bal met een gelukje meekrijgt. Wel of niet met de hand is dan de vraag. Dan uh, geeft hij zijn tegenstander nog een duw. Beugelsdijk in het strafschopgebied. En maakt dat dan een einde aan de Almeloze aanval. Omdat scheidsrechter van Siegum dat gezien heeft. En een uh, vrije schop toekent aan Ado Den Haag. Dat doet hij terecht. Het gelukje waarmee hij de bal meekrijgt is overigens wel aardig. Ik denk dat hij de bal niet met de hand speelt. Maar hem tegen zijn buik aan krijgt. Maar het duwtje dat hij dus uitdeelt als een tegenstander is dan genoeg. 2,5 minuut nog te gaan in deze eerste helft. 0-0 nog altijd de te stand. De doeltrap van Coutinho komt 10 meter over de middenlijn terecht op het hoofd van Vicento. Die wordt lastig gevallen door Kwanza. De bal wordt er dan uitgespeeld door Malone. Maar komt voor de voeten van Dorda die hem terug speelt op keeper Pasveer. Een beetje aan de korte kant. Er loopt er van Ado nog één op door, dat is Visser, maar dat levert eigenlijk weinig op. Aan de andere kant van het veld krijgt Ado de lange trap van de doelman dan wel weer te pakken. En wordt hij door Wormgoor over de zijde gespeeld via Everton, zodat Ado nog een ingooi mag nemen. Twee minuutjes nog, zoals gezegd, zij was niet in de eerste helft, Ado heeft wat meer kansen gekregen, maar ook Herricles heeft zich, hoewel de ploeg vind ik veel fouten maakte, toch wel een aantal keren gevaarlijk voorin laten zien. En het is merkwaardig eigenlijk dat deze wedstrijd nog op 0-0 staat, want zoals gezegd, ze hadden beide een goal kunnen maken, maar ze deden het niet bijzondere week voor AZ natuurlijk Plaatsen zich voor de bekerfinale door de 3-0-overwinning in de Arena op Ajax. Eén wedstrijd verwijderd van Europees voetbal zou je kunnen zeggen. En dan ook ineens vandaag weer verliezen van RKC en daarmee op een gedeelde 15e en 16e plaats te belanden. Met Roda JC op doelsaldo staat AZ nog boven de streep. Bijzondere nederlaag dus, RKC AZ 2-1. En Jeroen Guter gaat erover napraten met de trainer van AZ en die luistert naar de naam Gert-Jan van Beek. Was deze middag exemplarisch voor het seizoen natuurlijk spelen in de Eredivisie? Nou ja, we zijn wel meer wedstrijden. Voetballend uh, goed gestart of beter geweest als de tegenstander. En, uh, en toch niet uh, de punten binnengehaald. Nou, dat uh, was zeker gezien het eerste half uur ook het geval. Uh, je loopt goed te voetballen. Je creëert een aantal uh, goede kansen. Bij de eerste beste te tegenaanval, uh, de eerste fatsoenlijke aanval die de tegenpartij op, uh, op poten zet... vliegt hij erin en staan we een heel achter. Normaal gesproken zie je zoiets aankomen, maar er was nu geen enkele aanleiding toe. Nee, dat, en dat, dat, dat is wel symptomatisch voor de seizoen. Dat is wel vaker gebeurd. En tot nu toe is gebleken dat wij, als wij op achterstand komen, uh, van de twaalf van keer nu... Uh, dat wij daar tien uh, keer uh, niet hebben weten om te draaien, maar twee keer in een gelijk spel. En de rest hebben we allemaal verloren. Zegt dat iets ook over de veerkracht van je elftal? Nou ja, dat, dat vind ik niet, want we zijn wel weer teruggekomen in de wedstrijd. Niet, niet door goed voetbal. Maar wel doordat we... Hè, zij gingen ook meer strijd leveren RKC. Zij gingen erin geloven. Daar moesten wij in mee. En, uh, dat kun je niet te veel doen. Want dat, dat, dat hoort bij het, uh, de wedstrijd. De alleen je moet niet vergeten te voetballen. En dat vond ik wel dat we dat uh, deden. Dat we te veel uh, meegingen in alleen maar uh, opportunistisch voetbal. Ja, dat is ons spel niet. Hè. Dan wordt Adam overgeslagen. En dan wordt Jozi niet goed uh, bediend. En uh, ja, dan moet je heel opportun uh, een doelpunt kunnen maken. Die loop dat we maakten was trouwens ook een van de weinige lopende combinaties in die tweede helft. Ja, dan krijg je een, een, een spel wat heel erg op en neer gaat. En waarin zij vol dreigender waren dan wij. Hè, met met, met chevalier en, en, en die Lidl, Lidl op, de, op, de, op de, in de spitspositie met Braber in eerste instantie erachter. En ja, dat, dat, dat beheersen wij niet. En, en, en ja, daarin viel ook weer die tweede goal. En die, ja, als je kijkt hoe dat valt, ja, dan, dan, dan sta je vol ongelooflijk aan de zijkant te staan. Van hoe is het mogelijk? Is de realiteit nu dat AZ in de resterende negen wedstrijden echt moet gaan spelen... om te voorkomen dat het na-competitie wordt? Als je aan de stand voorhandelijk blijft, is dat zo. En los van die stand, vind je dat dat ook de realiteit is? Of zeg je van, nou, met de manier waarop wij voetballen... en met de kwaliteiten die we hebben, ja, dan gaan we er toch boven eindigen? Nou, ik, eh, ik, ik ben wel een coach die, die gelooft in de dingen die we doen. En als ik ook nog zie weer vandaag... Eh wat we de eerste half uur op de mat hebben gelegd... Ja, dan, dan, dan sterk mij dat in het feit dat dit de wijze is... waarop wij moeten proberen om, om voldoende punten bij elkaar te halen. Maar het is al het is negen wedstrijden en uh, het is kort dag. Even één overstapje naar uh, Enschede, naar Twente... want je naam wordt heel nadrukkelijk in verband gebracht met, uh, met FC Twente. Is er al gesprek geweest? Is er al een toenadering geweest? Nee, en die komt er ook niet... omdat ik gewoon een twee jaar contract nog heb bij AZ. En uh, uh, er zijn geen clausules in. Ik blijf bij AZ... Duidelijke taal van Gertjan Verbeek. Inmiddels rust in Den Haag bij Ader tegen Herakles. Het, het staat daar 0-0. We gaan het hebben over schaatsen. Mark Thuitert heeft zich bij Wereldbeukenwedstrijd in Erfurt geplaatst. voor de weken afstanden op de 1500 meter in Sochi. De Olympisch kampioen van 2010 was de beste Nederlander. Een 1'47'34 34 was goed voor een achtste plek. Uiteindelijk was de winst, eh, winst daar in Erfurt voor een Paul Brodka. Die won een 1'46'88. Na de race sprak Bert Maldrink met Thuitert. Ja, jij zult ook wel met Nederlandse ogen naar deze 500 meter hebben gekeken, hè? Ja, ja, ja. Eerst wel met ogen van uh, wat is te mogelijk. Alleen, uh, ja, ik, ik ben nog net niet goed genoeg om te winnen. Maar ik uh, kom wel steeds heel dichtbij. En dan, is, uh, dan gaat het nu gewoon om plaatsing voor de WK, ja. Ja, want dan stond hier op het spel voor jullie. De beste Nederlander gaat naar het WK. Dat ben jij. Weet ja. je met welke plek? Ja, achtste. <laughs> ja. ja, dat is niet wat voor je rijden. Voel je hem aankomen? Voel je buik Ja, nee, maar helemaal terecht. Het... Uh... Het geeft iets aan ook hoe, uh, hoe moeilijk de 1500 is, hoe dichter het bij elkaar zit. Maar het geeft ook wel aan dat er in Nederland niemand is die, uh, die zich iedere week kan mengen om de, om de eerste plekken. En, uh, ja, ik voel dat gat ook nog niet in. Maar ik doe er alles aan, kan ik je vertellen hoor. Alleen ik, ja, ik kom dichtbij, alleen ik voel ook dat het steeds binnen handbereik is. Maar het laatste stap, stapje, dat lukt me nog net niet. Nee, ik moet er wel bij zeggen, het verschil inderdaad met de winnaar is een half seconde. Ik uh, ja, dat is niet, uh, ja, dus dus is keer. geen kilometer, hè? Nee, dat is iedere keer. De vorige keer werd ik volgens mij ook achtste. Toen uh, scheelde het 14 en nu 15e. dus ja, wat ik zeg, het is binnen handbereik. Alleen, uh, ja, ik, ik schud ze zo uit mijn mouw deze 1500 meters gelukkig. En uh, op die routine uh, plaats ik me nu ook. Alleen ja, ik, ik, ik denk wel dat ik er meer uit kan halen nog en het moet ook, want uh, uiteindelijk is het natuurlijk wel uh, winnen de bedoeling. Hoe komt het eigenlijk dat die 500 meter die altijd of heel lang van Nederlanders is geweest, daar weet je alles van, dat dat toch een beetje ja, moeizaam uh, geklungel is? Ja, je ziet dat iedereen zich heel erg specialiseert en uh, internationaal. Nederland heerst zo op de 15 10 kilometer. Wat je een beetje ziet internationaal is iedereen trekt naar die 1500. Zelfs de langere afstandspecialisten, die zeggen van ja, die 1500 heb ik meer kans. Het zit zo dicht bij elkaar. Voor hetzelfde geld win ik een keer. En uh, je ziet zelfs de 1000 meter specialisten al meer naar de 1000 trekken. En ik heb, het gevoel, dat ik nu, ik heb ook het gevoel dat ik nu eigenlijk een betere 1000 in mijn benen heb dan een 1500. Eigenlijk zit ik er zelfs nog weer tussenin. En uh, ja, je ziet wel dat het prestatieniveau daardoor zo, uh, zo dicht wordt op die 1500 meter en iedereen dicht zich een kans toe. En dat kan ook. Uh, iedere keer wint er iemand anders. Alleen uh, dat is wel de hoop voor heel veel schaatsers denk ik. En uh, da daarom is het prestatieniveau zo dicht en uh, in Nederland is het... Uh wij moeten knokken om iedere afstand ons te plaatsen en dat is nu weer zo en uh, ik ben daarom wel blij dat ik uh, nu mijn hoofd op de uh, weken afstand kan richten is dus volgende week gewoon wat uh, minder belangrijk ja, want ik moet zeggen dat komt toch ook wel voor jou denk ik wel uh, ja als een blije verrassing ja. want uh, je had ook kunnen denken van oeh misschien is nou dit ticket wel helemaal afgelopen uh, qua, qua grote kansen nou ja zo, ja zo kun je wel denken bijna als uh, Nederlander uh, iedere keer en uh, ja, je kan je steeds dood knokken op, op iedere wedstrijd alleen uh, ja, ik rijd deze op routine en als dat genoeg is om hem te plaatsen, dan ben ik blij. En dan moet ik niet tevreden mee zijn. En ik hoop dat laatste stukje extra dat ik dat kan op een week afstand en volgende week op een uh, duizend meter. Want wat ik gisteren liet zien op een duizend, dat, uh, dat is voor mij nu niet goed genoeg. Ik, uh, ik, kan, ik kan nog zoveel meer en uh, ja, dan, moeten we, dan moeten we wel uit gaan komen nu. Want uh, WK is het voor de deur meteen. Die laatste stap moet ik nu wel gaan zetten. Ja, Pakken, gefeliciteerd. Dat gaan we doen, dank je. NOS langs de leen tot zes uur. Met sport en muziek. Yeah. En uh, ja, vanaf 1988, nee, hè, wou ik nog even zeggen. Ja, dat Tierdops. wil ik zeggen. Ja. en uh, Wormek. Hoe oud waren we toen? Ja. RKC ter daar gaan wij even op terugkomen in Waalwijk. Het werd dus 2-1. RKC wint. Neemt ietsje afstand van die zone daaronder in. Maar AZ, ja, staat daar dus nog volledig in. Er valt genoeg over te zeggen nog vanuit Alkmaar. Jeroen Guter in gesprek met Adam Meijer. Adam, wat is de consequentie van de 2 nederlaag vandaag in Waalwijk? Ja, dat we zonder drie punten zijn en dat we nu weer naar beneden zijn gaan. Wordt het een kwestie van tegen-na-competitie voetballen, de laatste negen wedstrijden? Nee, het is, uh, je moet gewoon de negen wedstrijden gaan winnen. En uh, dan, uh, ja, dan doe je de goede zaken. Alleen uh, dat moet wel dan gebeuren. Ja. Want uh, op deze plek op de ranglijst staan, dat vereist ook een bepaald soort voetbal, toch? Of moeten jullie gewoon juist je eigen spel blijven spelen? Nou ja, je kan het op twee manieren bekijken. Ik denk, uh, als je eigen spel speelt, dan kom je bij je eigen kwaliteit. En als je anders gaat spelen, ja, dan moet je daar weer aan gaan wennen. En zulke spelers hebben wij niet om uh, anders te gaan voetballen. En uh, we moeten het gewoon doen op, uh, de, met de kwaliteit die wij hebben. En uh, hoe wij het ook doen. En hoe het nu ook gaat. Alleen, het uh, is een kwestie van uh, ja, minder deegendomers krijgen. Ja. Als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd... Het is het eigenlijk ongelooflijk dat jullie hier verliezen. Want in principe moeten jullie het eerste kwartier afmaken. Ja, als je het zo bekijkt. Uh, we hebben vier, uh, drie of vier uh, mogelijkheden gehad. Of honderd procent. En uh, ja, die maak je dan niet. En dan krijgen we een klutsgoal. Ja, en dan scoren ze... En dan, uh, ja, dan is het, uh, sta je 1-0 achter en dan ga je de rust in. Daarna maak je gelukkig de 1-1. En dan heb je nog het vertrouwen dat er uh, ja, wat te halen valt. En dan krijg je nog een paar kansjes op 2-1. Alleen die maak ik niet en dan uh, ja, krijgen we hem de 2-1. Dat contrast is enorm, hè? De vreugde afgelopen woensdag. Je schakelt Ajax uit in de arena een halve finale. En nu dit weer. Hoe ga je daar spelen mee om? Ja, nou ja, dat gebeurt. Uh, dat hoort er ook bij. Bij het voetbal. En, uh, je moet gewoon doorgaan waar je mee bezig bent. En, uh, dat zit wel goed, alleen uh, we moeten nu wel uh, een keer gaan winnen in de competitie. En uh, zeker ook in de beker. Ja, maar ook oppassen dat je niet in paniek raakt volgens mij. Nee, dat zeker niet, maar er moet zeker geen paniek zijn. We moeten uh, deze 9 wedstrijd gewoon winnen en dan uh, moet het wel goed komen. Adam Maher van AZ en voor alle duidelijkheid. Het ging dus uh, om een gesprekje in de catacombe van het stadion in Waalwijk, het Mannenmakerstadion. Jeroen Guiter liep daar nog wat door en kwam toen nog een trainer tegen die nog in Polonaise liep van deze 2-1-overwinning. De trainer van RKC, Erwin Koeman. Snakten jullie naar deze overwinning, Ewin? Ja, als je week achter elkaar niet wint... dan, uh, dan hoop je dat dan een keer een wedstrijd gaat winnen. En zeker op de plaats waar we staan. Dus uh, ja, dit is uh, van harte welkom, dit. Zag je het aankomen in de wedstrijd? Nou, eerlijk gezegd, de eerste 20 minuten... mochten we blij wezen dat het niet 0-2 stond. Ik vond ons uh, dolende. Uh, Jeroen Soet uh, houdt ons op de been. En daarna is gelukkig een knop in de kop omgegaan. Uh, van, uh, ja, zo kunnen we niet door. En we zijn toen... Op het, op het tenistische gaan spelen. We, zijn, we hebben korter op de man gaan spelen. We, we maakten een aantal uh, ja, fouten op het middenveld in, in duels. Uh, maar er zat tenminste beleving bij. En dan zag je ook dat AZ daar heel veel moeite mee had. Ja, wat de Vechtlust heeft de doorslag gegeven vandaag: uh, Vechtlust, maar ook uh, bij momenten goed voetbal. Uh, goed uitgespeelde uh, kansen. Kijk, uh, we komen 1-0 voor. En uh, we in de tweede helft al de 2-0, vond ik, moeten maken. Die, dat verzuimen we. Uiteindelijk uh, komt het 1-1. En dan, daarna gingen we weer voetballen. Ja, en dan kregen we ook kansen uh, al heel snel daarna om de 2-1 te maken. Uiteindelijk valt de 2-1. En daarna, vind ik, uh, moeten we 3-4-1 maken. Maar goed, drie punten is drie punten. En die zijn ongelooflijk welkom. Ja, ja je, je zegt het. En wij denken het, ja. <laughs> Maar kun je aangeven, wat voor sfeer er de laatste tijd heerste in de kleedkamer? Want op een gegeven moment ontstaat er toch iets van paniek, denk ik. Nou, het is wel zo dat, uh, dat je minder vertrouwen hebt. De spelers, wat ik zeg, de eerste 20 minuten zag je dat wij ja, achter de man aanliepen. Uh, de, er was geen communicatie. AZ vond de vrije man. Er kwam twee, drie keer, dacht ik, alleen voor de goal. En Jeroen, Soet, <coughs> Jeroen Soet houdt uh, ons op de benen. Nou, kijk, als zij 0-1 maken, ja, dan uh, zal het ongetwijfeld anders worden. Maar ja, als... Um, negen wedstrijden nog. Geeft deze wedstrijd jou het vertrouwen dat het allemaal goed gaat komen? Nou, kijk, ik kan nu niet zeggen of het goed gaat komen. Zo simpel is het. Uh, we staan op een positie met vier, vijf andere clubs die strijden om na competitie. En wij zijn daar ook één van. Het ligt aan onszelf of we daar volgende week of in de komende weken nog naar moeten kijken. We krijgen nu Utrecht uit en PSV uit. Uh, dus daarom was deze overwinning wel zeer belangrijk. Ja, want in ieder geval duik je nu niet helemaal op moeras in. Nee, nee, oké, okay, uh, kijk, uh, wij willen in de eredivisie blijven, zo simpel is het. En dat geldt ook voor die andere ploegen. En uh, het liefste uh, rechtstreeks. Uh, maar oké, okay, uh, we moeten vechten. Maar we hebben in ieder geval vandaag uh, laten zien dat we kunnen vechten. En dat is al een uh, compliment aan de jongens. En, maar, en, maar dat moet ook, dat, dat is ook een begin waar, uh, waar je aan gaat. De, dat is een begin waar je mee moet starten. Radio 1, het NOS-journaal. Het is net half zes geweest, je zijn hoofdpunten met Martijn van Beek. In de Pakistanse stad Karachi heeft een bomexplosie het leven gekost... aan zeker twintig mensen. De aanslag was in een Sjiitisch deel van de stad. Door de explosie stortten gebouwen in en ontstond brand. Sjiiten zijn geregeld doelwit van de aanslagen... door radicale Soenitische groepen. Rick Grashoff is gekozen tot partijvoorzitter van GroenLinks. Op het congres van de partij in Utrecht... won hij in twee rondes van de andere twee kandidaten. De 51-jarige Grashoff was eerder kamerlid voor GroenLinks. Hij zat onder meer in de commissie De Wit... Die onderzoek deed naar het financiële stelsel. Daarvoor was hij wethouder in Delft en Rotterdam. De radicaal-islamitische groepering Boko Haram... weigert mee te doen aan vredesbesprekingen met de regering van Nigeria. Boko Haram viel vandaag een militaire basis aan... waarbij zeker twintig mensen om het leven kwamen. Met die aanval wil de groepering benadrukken dat Nigeria onder vuur ligt... totdat het land onder islamitische wetgeving valt. En de Britse koningin Elisabeth is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis... met symptomen van buikgriep. Naar verwachting moet de 86-jarige koningin een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Alle officiële verplichtingen van komende week zijn afgezegd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Het Willemijn Hubert. Na vandaag zijn we die grijze wolkendeken echt kwijt en gaat de zon flink schijnen. De wind draait naar het zuidoosten en brengt de zachte en droge lucht met zich mee. Kortom, de lente is een aantocht, al lijkt het maar tijdelijk. Vannacht is het vrij helder en het vriest op veel plaatsen licht. En morgen lossen de laatste restjes bewolking op en gaat de zon schijnen. Er staat een matige zuidoostenwind en het wordt een graad of 5 op de Wadden, 8 in het noorden en elf in het zuiden van het land. En dinsdag komt de wind dan echt uit zuidelijke richting en dan wordt het nog wat zachter. Lokaal 15 graden in Brabant en Limburg en richting het noorden een graad of elf. Woensdag raakt het dan al wat meer bewolkt, maar de kans op neerslag wordt pas op donderdag groter. En de middagtemperatuur blijft tot in het weekend op veel plaatsen op of zelfs boven de 10 graden uitkomen. Straks Elco Sint Nicolaas op weg hopelijk naar zijn Europese titel indoor van de Zevenkamp, maar wij gaan eerst naar het buitenlandse voetbal. Voetbal, langs de lijn. We beginnen in Italië de, in de Serie A. De topper werd daar vrijdag al gespeeld. De nummer 2 in de Italiaanse competitie Napoli. En de koploper Juventus speelde met 1-1 gelijk tegen elkaar. Het gat tussen beide teams op de ranglijst blijft daardoor 6 punten. In de strijd om de derde plaats won AC Milan gisteren met 3-0 van Lazio Roma. achterstand van de Milanese op koploper Juventus is 11 punten. En Inter staat vierde in Italië. Inter won zojuist op Sicilië met 3-2 van Catania na een 2-0 achterstand. In Duitsland heeft de koploper Bayern München vanmiddag weer gewonnen... voor de twintigste keer dit seizoen. Hoffenheim werd met 1-0 verslagen... Arjan Robben, deed hij mee na zijn bekerdoel. Nee, hij zat niet bij de wedstrijdselectie. Hij had last van een spier in zijn kuit. En na speelronde 24 is het gat nog altijd 17 punten... tussen Bayern München en Borussia Dortmund. Dortmund won gisteren met 3-1 van Hannover 96. Schalke won ook weer eens het weekend. 4-1 maar liefst bij Wolfsburg. En uiteindelijk scoorde die weer eens Klaas-Jan Huntelaar. één van de vier treffers. In Engeland is de Londense derby tussen Tottenham en Arsenal... een half uur onderweg, stand is nog altijd 0-0. Gisteren won koploper Manchester United met 4-0 van Norwich City. De Japaner Kagawa scoorde daar drie keer. Zijn eerste treffen was op aangeven van Robin van Persie en ook oudhaier ziet Louis Suarez is drie maal het net te vinden. Met Liverpool versloeg de Uruguayaan Wigan Athletic met 4-0. Manchester gaat een de 71 uit 28. City heeft nog een wedstrijd te root en heeft 56 punten. Derde staat daar Chelsea en Tottenham en Arsenal spelen dus op dit moment tegen elkaar. Dan gaan we naar de Primera Division. Gisteren was het alweer raak. Real Madrid en Barcelona troffen elkaar voor de tweede keer binnen vijf dagen. En afgelopen dinsdag won Madrid in Barcelona met 3-1 in het bekertournooi. Ook gisteren, niet eens in hun sterkste opstelling... was de koninklijke Barcelona andermaal de baas. competitie wel in het Bernabeu-stadion. Eindelijk in 2-1 voor de thuisclub. Atletico, de nummer 2, kan op 9 punten komen. Er moet er wel gewonnen worden van Malaga. En Real Madrid, natuurlijk wel een mooie overwinning gisteren... maar staat nog altijd 13 punten achter op Barcelona. In de Belgische beker wordt de halve finale over twee wedstrijden gespeeld. Kortrijk verloor thuis van Cerkeler-Brugge vanmiddag. Het team van trainer Fouke Boy, dat laatste staat in de competitie, won met 2-1. Return van die wedstrijd is pas op 27 maart. En bij die andere halve finale tussen Racing Genk en Anderlecht... zijn beide duels al gespeeld. Het eerste duel in Brussel eindigde in 1-0. En gisteren werd het in Genk ook 1-0... Volgens trainer John van der Brom had Anderlecht gisteren niet hoeven te verliezen... omdat ze verdette, Bokani, al vroeg in de wedstrijd een rode kaart kreeg. Nou, ik hou nooit van het woord verdetten, maar de, de grote spelers... Die, uh, ja, die hebben ons al meerdere malen in de steek gelaten. En dat is wel uh, iets waar ik ontzettend van baal. Je weet dat hun moeten komen waardoor er meer ruimte komt, ook voor Joe zelf. En ja, dan laat hij zich op een, uh, op een dusdanig kinderachtige manier provoceren dat hij... Uh, ja, dat weer, hij uh, weer natrapt en een rode kaart krijgt. En dat is zo dom en dat kun je, uh, dat kun je gewoon niet vergeven. Man. ook omdat het niet de eerste keer is. Dieu merci, Ja, man, prettig uitgespraak voor iemand met een kunstgebit. Het kwam aan op penalties waar Racing Genk aan het langste eind trok. Team van trainer Mario Been won uiteindelijk die strafschop-serie met 7-6. Ja, dit kan je niet verzinnen, hè. dit kan je niet verzinnen. Zoveel strafschoppen. Ja, en gelukkig hebben we het langste eind getrokken. Ja, geweldige finale. Ja, daar gaan we naartoe, hè, met z'n allen. Ja, en dan moet je hem ook nog winnen, hè. Mario. Maar, ja, mooie, mooie stemgeluid <laughs> van Mario Been. Wij gaan naar het sonore stemgeluid van Bas Sticheler. Want Adu Den haag Herakles is begonnen aan de tweede helft, Bas. Ja, bij mij zijn de carnavalsrandjes ja. er wel een ja. beetje afgelopen. Ja. <laughs> Twee minuten gespeeld in de tweede helft. 0-0 stand, geen wissels. En één kans eigenlijk al gezien voor Duarte... die er voor Heracles eigenlijk in zijn eentje vandoor ging. Een paasje wilde versturen naar de linkerkant, naar Everton. De bal tegen de tegenstander opschoot en eigenlijk daarmee een soort onbedoelde 1-2 aanging. En toen dacht op de rand van het strafgebied, dan schiet ik maar. En de bal uiteindelijk in de handen van Coutinho, die nu ziet dat Feinovitch komt... maar die wordt ter hoogte van de middellijn al de voet dwars gezet... door een meeverdedigende Ficiento. Dan gaat de bal via Feinovic over de zijlijn en mag Ado Den Haag een ingooi gaan nemen. Omero gaat dat doen, de Nigeriaan, 19 jaar jong pas... En die zoekt en kijkt en vindt dan uiteindelijk voorin wel uh, Vicento die de bal handig aanneemt. Maar toch uiteindelijk in de draai hem verspeelt aan Rienstra. Zodat Heracles kan uitverdedigen Everton vanaf de linkerkant. Probeert uh, de die me wel bevalt, overigens. Dat is dan een van de spelers van Herekles. Want ik heb gezegd, Heracles maakt vrij veel fouten. Hij doet dat eigenlijk wat minder, omdat hij wel onder druk kan voetballen. En eigenlijk wel vrij balvast blijft. Nu is hij ook weer betrokken bij de aanvalsopzet. Die uiteindelijk een ingooi oplevert. Omdat Everton de bal via Meerboer over de zijlijn speelt. De gaat even gehurkt zitten. Wat is daar gebeurd? Heeft hij een tikje gekregen? Zou kunnen. Gaat nu toch maar weer staan. Het valt dus mee. En Herekles mag die ingooi nemen. of 4-5 over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Dorda wacht wel heel lang. En heeft dan nu eindelijk gegooid naar Duarte. Die nu uh, moet wachten totdat de mensen aanspeelbaar zijn. Dordaar komt er wel overheen. Maar de bal gaat terug naar, Ka naar Castellon. Merkwaardig genoeg heeft hij zich zo ver laten zakken. Dat hij nu ter van de middellijn een paas verstuurt in de breedte. Dat lijkt me eerlijk gezegd als spits niet zo handig. Dan komt uh, Gaurier in het spel aan de andere kant van het veld. En heeft hij gevonden dat er wat ruimte is bij Koenders. Die een paas geeft naar het centrum. Maar daar staat Everton, de ontvanger, buitenspel. En krijgt Ado Den Haag... De bal weer terug. Het is 0-0. Merkwaardig voor een ploeg, Heracles zeg ik dan nog maar even... die na Ajax, PSV en Vitesse het meeste doelpunten heeft gemaakt... en na Willem II en VVV het meeste doelpunten heeft tegengekregen dit seizoen. Daar past eigenlijk geen 0-0 bij, maar dat staat het wel. Vertel ik u even dat in de Engelse topper... belangrijk voor de strijd in de derde en vierde plaats... daar Tottenham met 1-0 thuis de leiding heeft genomen tegen Arsenal. Wie anders dan Garrett Bale maakte de openingstreffer.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 Pinkpop te aanschouwen, Douwebop van Vaderlandse bodem, Blindman blind Bluff. En Tottenham heeft de voorsprong al verdubbeld. Staat 2-0 voor nu tegen Arsenal na zo'n 40 minuten. Iron Wennen scoorde de tweede. Wat een goal! De, en is de goal. Alle wedstrijden van dit weekend. NEC tegen Feyenoord eindigde in 0-3 bij de rust... het 0-2 de goals van Boesius en Pelle... en ook na de rust maakte Boesius een doelpunt. 0-3 dus. Het was een mooi dagje in Nijmegen voor de Rotterdamers... en dan helemaal voor Jean-Paul Boesius. Hij scoorde twee maal in een prima wedstrijd voor Feyenoord. Toch is Boesius niet helemaal tevreden. Nou ja, je bent met 3-0, maar als je gaat kijken hoe de wedstrijd verloopt... Dus in de eerste helft zijn we eigenlijk de bovenliggende partij... maar in de tweede helft komen we echt onder druk te staan. en Ik denk dat de betere kansen toch wel meer aan de kans van NEC waren. Dus ja... Daar moeten we nog volwassen in worden. Maar ja, als je kijkt naar de stand 3-0, klinkt overtuigend. Maar ja, wat ik net zeg, op basis van uh, ja, statistieken... denk ik dat het toch wel pittige wedstrijd was. Pittige wedstrijd, maar Feyenoord haalt er wel alles uit. De ploeg van Ronald Koeman kan er niet meer onderuit. Feyenoord is titelkandidaat. Ja, grotendeels vind ik dat wel. We hebben natuurlijk niet de ervaring die die andere twee... als je het dan doelt op, uh, op, op PSV en Ajax... van het echt iets, iets winnen van een prijs. Maar aan de andere kant... Uh, ja, vorige week moesten we. En dat hebben we gedaan. En we moesten nu ook weer. En, en we doen het ook weer. Dus dat geeft wel aan dat we wel met die druk om kunnen gaan. NEC was tegen Feyenoord de mindere ploeg vandaag. Toch deed de ploeg er in de tweede helft van alles aan om het tijd te keren. Daarover de trainer van NEC, Alex Pastoor. Nou ja, maar er zat ook niets anders op. De manier waarop we het in de eerste helft deden, dat vond ik, behouden ze dat 15, 20 minuten dat we het heel aardig deden. Ja, vond ik het ook veel te kort, er sprak helemaal geen overwinningsdrang uit. Nou, en in de tweede helft hebben we absoluut geprobeerd om, om dat de andere kant op te, te draaien. En we hebben gevochten voor wat we waard waren. Nou, en het, het, ja, dat zeg ik. Dan, dan weet je dat het uiteindelijk ja, een machteloos geheel wordt. RKC AZ 2-1, rust 1-0 via Leader. door 1-1-2-1 matchwinner. Leader met zijn tweede. En AZ begon weliswaar goed in de wedstrijd. Verputste drie grote kansen, maar daarna zakte het toch wel ver weg. Toch was er geen gebrek aan inzet, vindt coach Gert-Jan van Beek. Nou, ik vind het niet dat het vandaar aan, aan mentaliteit heeft geleveren. Ik vond dat wij gewoon te veel meegingen in, in de strijdwijze van RKC. Dat we niet zijn blijven voetballen. Dus je kunt niet zeggen dat wij qua in, op instelling of zo afgeblust zijn. Alleen we zijn veel te veel meegegaan... in de wijze waarop zij uh, deze wedstrijd naar zich toe hebben getrokken. En dat is niet ons spel. En dan zie je ook dat wij niet in onze kwaliteit spelen. Dan wordt het ook uh, steeds moeilijker om die wedstrijd naar je toe te trekken en te winnen. En als je dat dan hoort, zegt AZ-speler Adam Maher... dan is de consequentie dat? Ja, dat we zonder drie punten zijn en dat we...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 Maar het is al, het is uh, negen wedstrijden. En uh, het is kortdag. Onverigens toch ook nog even de vraag aan Verbeek... of er sprake is dat hij zal vertrekken naar FC Twente. Maar hij zegt, er is absoluut geen sprake van. Er is geen gesprek geweest. Nee, en die komt er ook niet. Omdat oh. ik gewoon een twee jaar contract nog heb bij AZ. En uh, uh, er zijn geen clausules in. Ik blijf bij AZ. Dan gaan we naar RKC, want uh, spelers en coach van AZ spraken dus over de degradatiezone. RKC rukt op naar de dertiende plaats op de ranglijst. Eindelijk weer eens wat positiefs. Dus doelpunten bijvoorbeeld. Mart Lieder had er nog nooit gescoord in de Eredivisie. En vandaag maakte die er meteen twee. Nou, zeker belangrijke goals. Ik bedoel, uh, overwinning was nodig. En ze uh, zijn blij dat, dat vandaag gebeurd is. We komen nu op een punt boven AZ. En uh, ja, die lijn moeten we gewoon doortrekken. We gaan naar Rode XC tegen FC Groningen. Het werd 4-1 in Kerkrade. Al na ruim een halve minuut 1-0 de Moerze, kort daarna 1-1 Texera. 2-1 Hupperts, 3-1 de Moerze en na de rust 4-1 Malki. Zoals gezegd, AZ-status staat e is op weg naar beneden... en Rode is juist op weg naar boven. Rode heeft nu evenveel punten als AZ, maar staat op doelsaldo nog wel 16e. Frank de Moerze houdt de stand nauwlettend in de gaten... want hij weet dus ook wel dat die drie punten voor Roda meer dan welkom waren. En dan scoort hij zelf ook nog eens twee keer. Natuurlijk is het altijd lekker. En, uh, ja, zeker ook omdat je drie punten pakt. Kijk, anders als je drie twee verliezen is uh, twee goals natuurlijk uh, niet veel waard. En uh, nu wel. En, uh, ja, het is altijd lekker voor een spits natuurlijk. En, uh, maar ik ben vooral blij uh, zeker dat we echt gewonnen hebben. Want het was echt heel hard nodig. En, uh, je ziet natuurlijk de stand en uh, iedereen dichtbij komen. En, ja, dan moet je zelf ook een keer winnen. Ik bedoel, je hebt een goede reeks neergezet... En uh, ja, dan moet je zelf, uh, de rest blijft ook maar winnen, dus het staat heel dicht bij elkaar. Ja, en Roda kwam flitsend uit de startblokken vandaag... want de Moorza scoorde al na 36 seconden. We gaan eens even luisteren naar de trainer van Roda, Ruud Brood. Ja, maar ja, de laatste vier wedstrijden hebben we dat. Het is ongekend, we hadden het er nog over. Ik moet zeggen, ook een fantastische goal trouwens, goed gezien. En dan hebben we het er ook wel over met het team om door te drukken voor die tweede goal. En dan uh, geef je eigenlijk een goal weg. Dat zag je ook, ik zag je jongens achteruit lopen. Dan wordt het weer, uh, ja je zag ook dat ze even een tikkie kregen. Maar ja dat hebben we gelukkig wel weer goed opgepakt. Maar dat geeft wel, uh, normaal gesproken moet dat een enorme boost geven. Maar dan moeten we dit soort goals niet weggeven. Kanttekening dus van brood, maar uiteindelijk gaf Roda wel een pak slaag aan Groningen. En daar is de coach van de Groningers, Robert Maaskant, uiteraard niet blij mee. Maar Maaskant vindt de uitslag wel een beetje geflateerd. Ja, zeker in de eerste helft, ja. We beginnen natuurlijk de wedstrijd meteen al achter. Na 20 seconden, geloof ik. Daarna vind ik dat wij het betere van het spel hebben gehad. Maak ook terecht 1-1. En op dat moment dacht ik ook, van, nou, we gaan, we gaan doordrukken, we gaan, we gaan beslissen. En zelfs in de rust hebben we dat gevoel gehad, gek genoeg. Van, nou, We gaan kijken of we nog, nog twee goals kunnen maken of misschien zelfs drie goals. Maar, als je 4-1 verliest, dan moet je ook concluderen dat het niet goed genoeg was. Zometeen meer over het voetbal van dit weekend. Maar eerst even naar Andy Houtkamp. Want gaat het Sint-Nicolaas lukken om Europees kampioen te worden in Stockholm, Andy? Kan haast niet missen, Twan. We zijn bezig met het laatste onderdeel van de zevenkamp. En Elko Sint-Nicolaas moet gewoon in de buurt blijven lopen van Kevin Maier. Dat is zijn enige concurrent nog. En dan mag je nog acht seconden op verliezen ook. En het ziet er goed naar uit. De duizend meter dus... En dan uh, gaan we kijken naar de laatste medailles die ooit gehaald zijn. Laatste goud in Birmingham 2007. Zo lang geleden alweer Arnoud Okke op de 800 meter. En Gregory Sedok op de 60 hoorde. En dan uh, gaan de heren die 400 meter erop hebben zitten... gaan nog uh, een aantal rondjes lopen. En, uh, twee jaar geleden was de laatste medaille Ramona Fransen Ook op de Meerkamp. Zij haalde toen brons. En het laatste zilver was Jolanda Keizer en Gregory Sedok... ...in 2009. En nu dan een gouden medaille. Het zou geweldig zijn. Ik kijk naar Sint-Nicolaas. Die loopt op de vijfde positie. Ook Pellerietveld nog in dit uh, veld. 2'37. Dat moet hij toch kunnen lopen. Hij loopt een meter of nou 5 à 10 achter uh, Kevin Maier. Die heeft als beste tijd ook 2'37 ongeveer staan. Net als uh, uh, onze grote vriend Sint-Nicolaas. Toch twee rondjes te gaan. Sint-Nicolaas uh, moet de eerste drie een beetje laten lopen. Maar het is ook lood en loodzwaar. Zeven onderdelen in twee dagen. Vandaag alleen al de 60 hoorden. Het polstok hoog springen. En de duizend meter. En die duizend meter wordt toch een zegentocht hoor. Voor... Uh, Elko Sint-Nicolaas, de man geboren in Dordrecht en wonend in fase van 7 april 1987. Hij loopt uitstekend. De laatste ronde gaat nu in. Nog altijd op de vijfde plaats, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat hij die Kevin Meyer uh, op de hielen blijft. En dat lukt uh, heel aardig. Dat wordt zeker geen acht seconden. En hij doet het heel goed, want hij komt zelfs dichterbij bij de uh, kopgroep. Van drie man. En dan gaan we de laatste bocht in in Gothenburg. En dan wordt deze 32 e EK worden een zegentocht voor Elko Sint-Nicolaas. Om met nog een eindsprintje te gaan. Gaat hij naar een prachtige tijd van rond de 2-7, 2-38,5. Maar dat maakt niet uit. Elko Sint-Nicolaas wint goud op de meerkamp in Gothenburg. Een gouden medaille voor Elko Sint-Nicolaas. Geweldig gedaan. Wij We gaan weer even voetballen in de vaderlandse competitie, namelijk Ado Heracles, Bas. Ja, ik ben blij dat ik altijd in Sint-Nicolaas ben blijven geloven trouwens ja, dit geheel ja, te ja, zijn. Ja. 61 minuten gespeeld, 0-0 de stand. De wedstrijd is wat feller geworden, wat overtredingen links en rechts gezien. Zo nu en dan heeft de verdediging van Herakles handen en voeten nodig om Ado daar weg te houden. Aan de andere kant heeft Herakles toch wel weer een aardige kans gehad via Castellon zo even, die vanaf de rand van het strafgebied, maar net naast schoot omdat ze bij Ado af en toe achterin ook niet meer precies weten wat ze wel en niet moeten doen. Er worden wel veel fouten gemaakt. Het blijft slordig, maar dus wel attractief. En het balbezit is voor Ado Den Haag nu aan de rechterkant van het veld. Net over de middenlijn met een handigheidje van Ficciento. Die de bal achter zijn standbeen langs, tussen zijn benen door. en die van de tegenstander probeert mee te geven in de loop van Jansen. Dan springt Sherry er als gelukkigste uit. Die kan hem even door, maar levert dan zomaar in bij Rienstra. Die ogenblikkelijk kijkt en heeft gezien dat er misschien wat ruimte ligt bij Casteljong. Maar die gaat bovenop de bal staan. Daar zou je nog lelijk geblesseerd bij kunnen raken. Dat valt mee. Ik bedoelde uiteraard hij zelf niet de bal. Dat had ook wel zo gekund. En uh, Jansen is er dan met de bal vandoor voor Den Haag. Vanaf de rechterkant van het veld. Zoekt uh, Van Duinen. Maar de bal die hij het strafhoek biedt, insteekt. Stuit het een keer en komt dan in de handen van Pasveer. En zo blijft het wel uh, aardig om te zien hoe deze twee ploegen proberen elkaar het leven zuur te maken. De coaches zijn wat vaker dan in de eerste helft te vinden langs de lijn om aanwijzingen te geven. Dat is meestal een teken dat ze in ieder geval niet lekker rustig op hun stoel kunnen zitten. Dat begrijp ik in deze wedstrijd eerlijk gezegd wel. Schenkeveld heeft de bal voor Erik Klesdroot van de middenlijn. Kijkt en zoekt naar beweging. Die is er eigenlijk niet. Maar wel komt... Uh, Duarte de bal halen, of Kwanza is dat. Die geeft hem nu breed aan Feyenovic. En aan de linkerkant krijgt Everton hem dan. En dan staan er van Heracles twee voor het doel te wachten. Als Everton met rechts de bal schiet, die raakt hij helemaal niet goed. En die wordt dan bijna nog van dichtbij verlengd door Castellon. Die zeg maar rood van de penaltystip van zijn been uitsteekt. Daar komt de bal wel tegen aan. Maar die bal gaat niet in de richting van het doel. Maar verdwijnt daar ruim naast. De kansen, kansjes, in de tweede helft zijn voor Heracles geweest. Het is nog 0-0 in Den Haag. Gaan wij terug naar het voetbal. Ik vermeld u dat de ruststand bij Tottenham tegen Arsenal 2-0 is. En dan gaan we naar de vaderlandse wedstrijden van gisteren. PSV, de koploper, won gewoon met 2-0... door een snelle goal van Depay na drie minuten en een later van Van Bommel. Spartelde wel wat met het eigen publiek, maar ze wonnen wel gewoon hoor. 2-0 Twente, Ajax-wedstrijd waar het meest naar was uitgekeken. Opstappen van McLaren had geen enkel effect. Twente ploeterde verder en Ajax had geen kind aan de club uit het oosten. Mooi Zander en Alder wereld scoorde de twee goals. Vim Bokasson scoorde er twee voor Herenveen miste ook een strafschop, maar boog wel de 1-0-voorsprong van NAC om in een 2-1 belangrijke overwinning voor Heerenveen. En Peck Zwolle deed goede zaken door naar rust via Valport en Klitsch met 2-0 van Willem 2 te winnen. Vrijdag was er natuurlijk nog een wedstrijd tussen Vitesse en FC Utrecht, stond vooral in het teken van het overlijden van Theo Bos. De grootste hommage aan hem in dat stadion en Vitesse won die wedstrijd met 2-0. De stand, PSV-koploper 53 punten uit 25 duels. Ajax volgt op 2 punten en Feyenoord op 3 punten. Vierde, Vitesse 48 uit 25. Dan vijfde Twente met 44 punten en Utrecht staat zesde met 42 punten. Onderin, iedereen 25 wedstrijden gespeeld. 13e RKC, 26 punten. Ook Pek Zwolle, 26 punten. Staat 14e. 15e nu, AZ, 25 punten. Ook Roda, de nummer 16, heeft 25 punten. VVV staat voorlaatst en heeft 22 punten. En hekkensluiter Willem 2 met 14 uit 25. En we gaan snel even naar Bas Tegeler in Den Haag. Bas. 1-0 voor Ado Den Haag na 65 minuten. De doelpuntenmaker is Mike van Duinen. En die profiteert van geklunkel achterin van Koenders. Die denkt dat het allemaal wel goed zal aflopen. Als hij de bal in het strafhoopgebied krijgt... probeert zijn lichaam de tegenstander in te duwen... en die zo van de bal te houden. Maar dat moet je met de heer van Duinen niet doen... want die ontfutselt hem de bal. En schiet hij vervolgens in de verre hoek langs pasveer. Geklunkel is het achterin in de defensie van de Heracles. Dat mag Koenders zich zwaar aanrekenen. Want hij is er hoofdschuldig aan dat Den Haag na 65 minuten op een voorsprong komt. Mike van Duinen. Ik geef inside my head. Let's take a man on vacation. We'll dream without it.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 van twee jaar geleden, een daydreamer. Lieve wedstrijd, Parijs-Nies, begonnen met de derde plaats in de proloog. De Fries van Vacanzo Le DCM, moest net als de Fransman Sylvain Chavanel... over de 2,9 kilometer in Houilly één seconde toegeven... op diens landgenoot Damien Godin. Blanco-renner Wilco Kelderman werd op twee seconden vierde. En Robert Geesing, dan hoor ik u denken, een van de favorieten voor de eindzegen... zeggen we er altijd bij, tenminste in Nederland... werd negentiende op zes seconden van Godin. En de Belg Christophe van der Wallen heeft de driedaagse van West-Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Duitse sprinter Gerald Siolek schreef de laatste etappe op zijn naam. Bobby Traxel eindigde achter Siolek en de Fransman Adrien Petit als derde. Gaan we weer naar Ado Den Haag tegen Herakles. Ado aan de leiding, dus Herakles komt ook in het rijtje van ploegen die naar onderen moet kijken, Bas? Uh, ja, nou, in zekere zin is dat zo. Want de punten liggen, de, het verschil in punten is zo ongelooflijk uh, krap dat je dat bijna per definitie moet doen. De dader is met het schaamrood op de kaken. Milano Koenders die hoofdschuldig is aan die goal van Adel. Dat hij zich verslikt in Van Duinen. Heel dom en heel amateuristisch eigenlijk. 1-0 is het nu na 69 minuten. Er is een dubbele wissel geweest aan de Almeloze Kant. Daar zijn de heren Schamp, Belg en Te Wierik in het elftal gekomen voor Feynovic, gestreden en Schenkeveld. Toch weer licht gebaseerd geraakt. En uh, met die mensen moet Herenckles dan maar proberen of het de schade die het opgelopen heeft kan repareren. Zoals gezegd, in het eerste kwartier van de tweede helft kreeg de ploeg het wel twee, drie kansjes. Maar veel meer dan dat is het ook niet geweest. ADO staat voor in het eigen stadion met nog 20 minuten te gaan. Door een goal van Van Duinen. Het is 1-0. En de afloop van deze wedstrijd zometeen in het uitgebreide NOS-journaal met Martijn van Meek. En daarna bij de collega's van de VPRO in Studio Itzerda. En langs de lijn is weer terug vanavond om 10 uur met Jeroen Stomphorst. Wij wensen u een hele, hele prettige avond.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 Vanavond in de TV-show onderzoeker Dan Buettner. In New York vertelt hij over de vijf plekken in de wereld waar mensen probleemloos stokoud worden. Waar ziekten als kanker, Alzheimer en dementie nauwelijks voorkomen. Hoe kan dat? In Amsterdam zijn we thuis bij John van Eert, ongekroonde koning van de comedy. Plus, het medisch raadsel van het Amerikaanse meisje Brooke. Het ziet eruit als één, maar is twintig jaar. De TV-show vanavond na de reunie Nederland 1. Ja, ik snap ook wel dat het belangrijk is dat mijn bedrijf goed gevonden wordt op Google. Maar hoe ik dat beste kan aanpakken? Uw bedrijf online beter vindbaar maken?